Gingen wij naar het bos Daar zijn we toen verdwaald Van de weg geraakt Carrière gemaakt wil die van de boeken spaart, Vergeten en Nederland Er is onder vrees Van die blanke schoen Die won viermaal goud in Londen Als je jokte Was dat zonde De legbezond was klaar In dat derde vredesjaar Toen was gelukt.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 Virgil Bawits, ik hoop dat ik het goed zeg. Goed zeg van GroenLinks, Kees Drijsma van D66. En uh, Geef de Rode van het CDA. En we hebben het over ja, een heel uh, lange titel: Regionale Bereikbaarheidsvisie zuid kennemerland Jij zou toch dit uur openen? Dan uh, ja, ja, ja, ja, zit ik weer met die moeilijke woorden. Ja, precies. Ik vind het helemaal prima. Uh, Oké. Okay. Nou goed, het uh, valt onder in Zand, wordt natuurlijk uh, onder de portefeuillehouder, wethouder uh, Anno Sandbergen. Uh, maar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 Zuid-Kennemeland. Ja, maar dat wordt natuurlijk steeds ook uh, veel erger. Want uh...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 BEEP uh -huh.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 Ja dat, ja, dat is wel een beetje jammer. Maar uh, ja, ik denk voordat je inderdaad politiek uh, al die neuzen dezelfde kant op krijgt, moet je ja hier toch starten. Ja. Gijs, er zitten nogal wat tunnelvarianten in, hè, in het ja. hele verhaal. Wat, wat kan je daarover vertellen? Ja, wat, wat ik denk als je het exact de details zou willen weten. Ik kijk dan alleen naar de hoofdlijnen, dan moet je anderen uitnodigen. Die, die weet daar denk ik, die heeft daar ook aan, aan bijgeholpen. Maar goed, en, het gaan onbekende. En, en de naar nou, de Maria-tunnel is er een, een, een onder het Spaanen door en de westelijke rand. Uh, en dan onder.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 het, uh, het uh, ja, hebben, hebben hebben. En de, de, we moeten het natuurlijk met elkaar doen. Dus je moet. Dat is het moeilijke in dat regionale samenwerking. Dat je niet als uh, ja, als, je moet voor je zandvoortsbelang opkomen. Maar je moet ook zorgen dat je je partners niet wegstoot. Want en, dan kom je nergens. Maar gij eens reageert op de kritiek van Virtual, van deze van GroenLinks. En Virtualbaam uh, Dus Dus kritiek over dat. De, de, over de belastinggeld? Ja, Wat hij over... net zei, hij het is niet echt voor de Zandvoort, dus uh, horing. Hè?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 waarvoor die ook natuurlijk daar zit uh, te dienen. En ik denk ah, absoluut niet dat dat, we, dat dat tekort schiet in wat voor manier dan ook. Maar okay, uiteindelijk vies. wordt het natuurlijk ook een compromis, hè?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 En uh, het, is, het, is, het is alleen uh, een feit. Hier je moet je natuurlijk wel gewoon in de politiek met feiten bezighouden. Feit is, als je betere bereikbaarheid wil, dan uh, heb je uh, meer asfalt nodig. Dat is de enige manier. Openbaar vervoer gaat helpen. Doorstroming, et cetera, gaat ook helpen. Maar dat meer asfalt, dat is in principe gewoon de noodzaak. En wat gebeurt er nu regio in regionaal verband? Want daar hebben we het over. De enige mogelijkheid die we hadden in deze regio voor...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 Nou, ja, in principe, principe wel, wel, binnen, de, binnen deze vier jaar is dat gewoon afgeschoten. Dus die verbinding tussen de westelijke randweg, of nou een tunnel is of wat dan ook, ze willen daar gewoon geen, geen, geen, geen weg naartoe. Dus, weg asfalt. Maar uh, wat betreft de kritiek van, uh, want Gijsje zei net dat uh, wethouder Sandbergen uh, erg zijn best deed. Hè? Heeft ze echt veel actief, uh, is actief eraan geweest en je kan nu meteen het onderste uit de kan hebben. Wat, wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat Anders Sandbergen het, het Sandberg ontzettend goed doet. Hmm. Echt waar. Uh, wat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 gemaakt wordt om uh, bredere studies te gaan onderzoeken en kijken van waar liggen de politieke gevoelige punten uh, en hoe kunnen we het elkaar, uh, aantal zaken gewoon goed voor elkaar krijgen. En je hebt natuurlijk in die hele regio, Vidi, is bijvoorbeeld zo'n randweg rondom Haarlem is natuurlijk uh, wel een van de hele belangrijke punten uh, waar ze heel veel aandacht aan zullen besteden. En daar, dat is natuurlijk wel voor Zandvoort uh, ook wel heel goed, maar ook wel weer gevaarlijk dat alle aandacht daar natuurlijk naartoe gaat. En dan moet Zandbergen met name ook uh, goed in de gaten houden dat er ook genoeg aandacht voor maar het plan van de aanpak is afgelopen dinsdag uh, goedgekeurd door de gemeenteraad van Zandvoort. Dus okay. dit uh, is afgelopen maandag goedgekeurd. Dus daar is uh, daar, uh, het unaniem.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 ...hebben willen komen. om dit. lekker neer, Dus, uh, uh, dus uh, Het is heerlijk ja. zo, hè? Nu ja. hebben we een primeur, hè? Dat is de eerste uitzending ooit van CFM... ...die op een terras ja, ja, ja. buiten wordt, uh, wordt gemaakt. Het is lekker gezellig. Ja, ik... Het mag uh, wel iets ruimer zitten. Ja, maar, ja dan oh, precies. Dan. Wanneer kunnen... Ja, dit de... is ook maar een visie. Hè. Laatste vraag. Wanneer kunnen de burgers hier iets van gaan merken... ...als we het echt hebben over verbetering van de infrastructuur? Over welk jaar hebben we het dan? Ja. 2030? 2040 ben ik bang. Nou, ik hoop okay. dat we dan nog leven. Geen zeker wel hoor, dan leef ik nog wel. Hoor. Ja, ja, maar ja, zover ja, is dat niet hoor, want even terugdenkend... 20 eh, jaar. Nou, wanneer John Lennon doodgeschoten was, ik weet het nog wel. Zo lang is 2040 hier vandaan. Ja. Uh, dus... Uh, ja. Was ik nog niet geboren, dus nee, dat hangen we zo voor. Nou, heel veel succes met alles en uh, we horen het uh, wel. En we gaan nu uh, luisteren naar volgende muziek.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 Oh, er is dus wel een man in het spel. Ja, de enige man. <laughs> Ach, arme ziel. Ja, nee, nou, hij vindt het persoon. heel leuk met ons. Ja, hij, hij, vindt het heel leuk. hij wordt natuurlijk vertroeteld. Ja, oh. hij wordt vertroeteld. Ik heb ja, wel weleggen. eens uh, ik heb de techniek bij jullie gedaan in, uh, in de uitvoering een paar maanden geleden. Toch nog een ik tweede moet, man. Ja, ja. precies. Hij nou, stond buiten de groep natuurlijk. Uh, ik moet zeggen, dat zag er wel heel gezellig uit. Ja. He, dat uh, echt een hele leuke sfeer onderling. En, uh, ja, het is een gezellige vrouwengroep. En uh, het plezier is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 Dan, dan word je ingedeeld. Maar, en dan, maar is dat niet heel, uh, uh, ja waar ik aan zou te denken voor het ontwikkelt je stem ja. in de loop der jaren ook niet? Je krijgt uh, van de dirigent krijg je aanwijzingen hoe je moet zingen. Ja? Vooral uh, dat is toch ook in de buik, een ademhalingstechniek. De buig buikademhaling. Hè, dat is buikademhaling. heel belangrijk. Ja. Dat is heel belangrijk. Zodat je het heel lang ook kan volhouden. Ja, precies. Hè? Dat je, en je krijgt, uh, we zingen ook niet zomaar, maar we beginnen altijd met wat uh, oefeningen. En ...om je stem los te maken. La, la, la, la, la. En, uh, ja, dat uh, heel makkelijk. Inzingen. En, uh, ja. Ja. Maar die stemtest, dat wordt natuurlijk... Uh... <laughs> nee, maar dat is gewoon eventjes door exact. die was zo. Uh, <laughs> weet je wel, dus... ...dat uh, is niks, niks ingewikkelds. Maar hij moet even horen hoe laag je kan en hoe hoog je kan. Ja. Dus in en principe zeg je, iedereen kan het. Iedereen die plezier heeft in zingen, die uh, mag op het koor. Ja. Nou, nou ja, precies. Ik probeer het ook te promoten. Maar wat wij jullie. nu wel zoeken dat is wel heel specifiek, oh. de hele hoge stemmen. En dat mogen ja, nee. ja. ze praten. knapen nemen. Ja, leuk. Maar zo ik denk, zie nou, Als Nou, we nemen toch een kastraat. Ja, dat is ook Staan die nog? Ja. Ja. Ja. Ze bestaan nog wel, maar het mag, geloof ik, niet ja. meer. Dus als er nu vrouwen luisteren en die denken: van, Nou, ik kan best wel hoog zingen. Dat, dat, nou, kom lekker op dinsdagavond langs. We Zijn dat vooral op, de jonge dames die nog een, een hoge nou, stem op senior. kunnen zetten? Nee, nee? nee joh, we hebben nee, ook oudere dames die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 Maar dat zouden jullie wel zien zitten. Gewoon een gezamenlijk optreden met... Absoluut. Het, ja, ja. Helemaal leuk. Maar ja. nou, dat ja, komt eraan natuurlijk, hè? Oh ja, vertel ja, eens. Ja, met de kerst. Oh. Gaan we is het al, zijn uitgenodigd door is het al zo Classical uh, Concert. Um. Ja, we zijn al bezig. Oh, okay. oh, ja. oh ja. Gaan we gaan een uitvoering geven voor Classical Concert. Ja, ja. ja. samen met het Zandvoorts Mannenkoor. Oh, he, ze gaan, gaan wij het feest. Uh, in de protestantenkerk gaan we dus een... Uh, ...gaan we dus een optreden verzorgen... ...samen met uh, het Zandvoort Mannekoor. En ik moet denken dat het Zandvoort alleen recht heeft op het Zandvoort Vrouwenkoor. Dat, dat, nee. dat is dus niet weer zo? Nee. nee. nee. nee. nee. Is, dat, is dat een primeur? Is dat al vreemd? Nou ja, dat heeft nee, het alweer. Classical Concert organiseert dat natuurlijk. Ja, dat is ieder geval. Dus die, uh, uh, ja. uh, ja, ja. die hebben die. dit zo georganiseerd. En uh, die vonden dat een leuke mix. Uh, okay. En dus we zijn nu al druk bezig met de kerstvoorbereidingen... ...van het zingen van bepaalde nummers. Dus je moet nu al kerstnummers gaan zingen? Ja, we ja, zijn ja. we al een ja. beetje mee bezig. Uh, ja, ja. Heel gek, maar, maar, maar is uh, toch een rare sfeermajolein? want je dan krijgt... Uh, nee, helemaal niet. grappig <laughs> nee. genoeg. Nee hoor, nee. nee. Dus, uh, je kan makkelijk al in maart met kerst beginnen. Probleemloos. We zingen dan niet de overbekende nummers hoor. Dat, uh, oh, nee, dat niet? Nee, nee. Ja, dat, dat doen we wel samen met de kerk. Met, met de bezoekers. Maar niet, uh, wat wij zingen, dat is niet het, het obligate van altijd hetzelfde. Dat, okay. uh, dit, dit wordt iets heel anders natuurlijk. Ja. Regisseur Buitenhek. Ja, nou dames, heel erg Bedankt. Nou, Laat even helder zijn de reden dat jullie hier waren Waar, waar jullie uh, Hoge Sopranen vooral uh, zochten. Uh, andere dames ook nog uh, absoluut. Eventueel absoluut. aanmelden? Ja, absoluut. Okay. Dinsdagavond, acht uh, uur. Dins, Meer dan welkom in, in de, de krocht. En welke ja, avond ja. zijn Dinsdagavond. Dinsdagavond. Dinsdagavond in de krocht om 8 uur oefenen. Dus je kan altijd even komen kijken. En het eerste volgende altijd, concept? Uh, altijd een paar keer gewoon zonder uh, verplichtingen mag je altijd komen. Okay. Je zegt van nou, ik wil het even proeven, de sfeer en zo, dat is heel belangrijk. Alleen maar luisteren. En, en alleen maar luisteren uit. mag ook. Ja. Maakt niet uit. En het eerstvolgende concert in Zandvoort? Uh, dat is het Korenlind in Haarlem. En okay. dat is op 10 september. september. 10 september. Ja. Nou, ja. gaat er allemaal heen. Ja. Nou, dames, ja. heel erg bedankt en suc ja, uh, succes Ja, Heel erg bedankt, he. ja, hoor, fijn gedaan. U. En we gaan nu naar een jazznummer luisteren: Dead Dare van Jaco Griekspoor.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 Uh, er zijn niet zo vreselijk veel vibrofonisten in Nederland die, uh, die op dit niveau uh, spelen. We kennen Frits Landersberg. Hè? Dat, dat, dat mag je tot de top in Europa rekenen. Uh, maakt ook delen uit van het uh, trio van Johan Clement die altijd optreden. Nou, morgen is... Regionaal is, is, trio. Frits nee, is geen regionaal trio. Nee, maar ik bedoel ze woning hier. Uh, nee, uh, Oh, nee. ook niet in? Nee. Oh. Uh, Frits woont in Wassenaar, uh, Johan in Rotterdam en Erik, oh. en Erik in Heemstede. Ja, precies, oh, Erik. Ha Haarlem, Brandje. Ja, ja. Nou goed. Okay. Maakt niet uit. Nee, maar dat, nee, dat is een fantastisch trio. En de solisten komen, komen graag spelen, ook om met dat trio te spelen. Ja, ja, ja. ja. He, uh, Jacob Griekspoor, dat is echt een aanstormend talent. En ik ben ontzettend blij dat hij dat er is. Even voor de cultuurbar onder ons, wat is een vibrafoon? Vibrafoons zijn metalen plaatjes die verbonden zijn met uh, buizen die daaronder hangen. Uh, aan de plaatjes zit een mechanisme waardoor het met pedalen te bedienen is. Zo, Daarom, Daarom hoor je ook de trilling. Hè? Dat doen ze met voetpedaal. Hè? Dus ze slaan hem aan met stokjes waar een, uh, een vilt omheen zit. Dan wordt hij aangeslagen en dan kunnen ze met voetpedaal kunnen ze de, de plaatjes naar boven en naar beneden bewegen. Waardoor er een, een galm in komt. En Die galm wordt versterkt door de buizen, de klankbuizen die daaronder hangen.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 Uh, en, en dan kunnen ze met, uh, uh, dus in feite kun je vier platen tegelijk aanslaan. En dan je voeten er nog bij voor de trillen. En trailer. dan je voeten erbij. Dus je moet over een redelijk goede motoriek uh, en <laughs> een, uh, lenig, lenig zijn. Uh, ja, je moet over een goede motoriek beschikken om dat, dat virtuoos te kunnen spelen en ja. die zijn er natuurlijk wel. Hm. Uh, het, is een, uh, het is een fantastisch instrument. Uh, ik, ik heb jullie website bezocht, dus jullie hebben een, een hele fraaie website, uh, www.stichting.zeg uh, uh, zeg ik het goed? Uh, nou maar je mag het zelf even zeggen. ww.jessesandver.nl. Ja, precies, dat ja, ja. staat hier uh, voor me. Um,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 Joost Kesselaar, die is nog nooit in de, in de krocht geweest. En daar ben ik dan ook wel weer blij mee, want dat is ook weer een, een aanstormend talent. En dat is nu even de meest gevraagde jazzdrummers in Nederland. Hij heeft, heeft ook met uh, uh, alle grootheden al gespeeld. Dus we hebben twee, uh, twee fantastische talenten morgen. En het zijn ook, het zijn ook muzikanten die... Uh,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 De zaal, uh, zaal open, kwart voor twee, twee uur. Uh, um, de vijfde euro-entree. En voor studenten is het, uh, is het acht euro. In het gebouw? De... In de oké. Okay. En dat, dat is het allerlaatste laatste concert van dit seizoen? Eén hele laatste concert. 1 mei is het laatste concert. Okay, wie... Dan worden we geacht allemaal heel hard te werken. Dat gaan ja. we ook doen. Waarom? Ja. Nou, 1 mei, hè? dag vanavond. Oh, Aarai. natuurlijk, ja. ja. ja. ja, ja maar goed, maar ja. wie treedt erop dan? Want wie ja, mag mag werkt het hardst? Magritte maar. Okay. En zij zingt. Ja, dat is een geweldige jazzzangeres. En daar komen mensen echt uit uh, alle hoeken en gaten om, daar, uh, om daarnaar te komen luisteren. Dus daar verheug ik me ons wel op. Te meer omdat we dan weer reden hebben om een bloemetje te kopen. Zo is dat. <lacht> nou, Zo simpel. Hans, heel erg bedankt. Hans Graag voor, uh, voorzitter van Jazz in Zandvoort. En we gaan allemaal luisteren morgen. Half drie in uh, Theater de Krocht. En van harte iedereen uitgenodigd. En okay. een fijn weekend allemaal. Heel erg bedankt. Dankjewel. Okay. En we gaan nu luisteren naar de Passine... Pasadena Roof Orchestra met Comedian Harmonist. Dan hebben we nog wat uh, mededelingen uh, voor um, We hebben een museumweekend, uh, Richard. Ja, leuk. Ja, en uh, nou, daar valt wel het nodige over te, te vertellen dat het dertigste museumweekend uh, dit weekend is. En uh, laat u trakteren door een museum, zo komt het uh, Zandvoors Museum, in de Zewalueestraand. Uh, even kijken, dat is uh, in ieder geval van, uh, ik kan een rondleiding krijgen...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 Ja. Dus dat zal een drukte van belang be worden. In ieder geval de Zandvoortse kunstenaar Roland van Tetterode. Die uh, zijn tentoonstelling die er, uh, staat er nog in het Zandvoortsmuseum. Dus die kan je dan 40 jaar tekenen, grafiek en schilderijen van hem bewonderen. Goed. Um dan nou, komt de commissaris van de Koningin op bezoek. Is dat zo? Hoog, hoog bezoek. Zo. Ja, dat is uh, 15 april, vrijdag 15 april komt hij. Meneer Remkes. Meneer Remkes, inderdaad. Ja. Uh, nou ja, de vorige commissaris van de Koning moest natuurlijk weg uh, in verband met dat uh, debakel hè, van IJsland. Dus uh, Remkes ligt nog niet zo. Uh, <laughs> die van de Roosendaal die zegt nu. Oh, terecht, terecht. Nee. Uh, hij is nog niet, niet zo lang. Uh,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 Als u prangende vragen heeft op bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Zandvoort per auto, nou daar hadden we het toevallig met de, de heer ja. net nog over, fietsen of openbaar vervoer, de aanleg van fietspaden, woningbouw, het beheer van natuurgebieden, de ontwikkeling van Schiphol, het toenemende wateroverlast of de toekomst van de jeugdzorg.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 Lieve luisteraars, tot volgende week. En ik wens u een hele goede week. En we gaan nu luisteren naar de muziek Leroy Anderson met The Typewriter. FN. Jouw keuze is terug, na het nieuws. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De CDA-leden op het congres in Den Haag zien niets in de komst van Animal Cups. Volgens het coalitieakkoord komen er 500 van deze speciale agenten, maar de CDA's willen dat eerst wordt onderzocht of de dierenpolitie er wel echt moet komen. fractievoorzitter van Haarsma Buma waarschuwde de congresgangers dat VVD en PVV nu mogelijk ook dingen aan het coalitieakkoord willen veranderen. In de reactor 2 van de kerncentrale in Fukushima zit een lek, waardoor radioactief water in het oceaan terechtkomt. Exploitant TEPCO zegt dat het stralingsniveau 1000 millisievert is. En volgens deskundigen kan blootstelling voor korte tijd aan 500 millisievert al tot een verhoogd risico op kanker leiden. Tot nu toe was niet duidelijk waar het lek zat. Exploitant TEPCO wil beton gaan, gaan storten om het lek te stoppen.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 De politie is bezig met een groot onderzoek naar een schietpartij vannacht in Alphen aan de Rijn. Aan het begin van de nacht melden buurtbewoners dat ze schoten hadden gehoord en een auto hadden zien wegrijden. De politie vond in eerste instantie niets. Maar toen bleek dat er een auto bij het ziekenhuis in Gouda stond waar vier mannen in zaten met schotwonden. Twee van hen zijn overleden.